10 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Luchtvaartmaatschappij Air France verwacht morgen 30% van zijn vluchten... te moeten annuleren door een staking van piloten. Vandaag ging al zo'n 20% van de vluchten van Air France niet door. De Franse pilotenvakbond heeft een staking afgekondigd tot en met donderdag. Volgens de bond heeft ongeveer de helft van de piloten het werk neergelegd. Er wordt gestaakt tegen plannen van de regering... die zou het stakingsrecht willen inperken...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 Die wet wordt nu aangepast. Vakbonden hebben voor dinsdag een 24-uur-staking aangekondigd... uit protest tegen de bezuinigingsmaatregelen. Een grote militaire oefening in Mali... waar Nederlandse militairen aan mee zouden doen, gaat niet door. Mali en de VS hebben de oefening om veiligheidsredenen afgelast. Dertig Nederlandse mariniers en commando's keren eind deze maand terug.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 met geo Lippens. Goedenavond, dit is een uur sport aan het eind van de dag... waarop iedereen in spanning naar Leeuwarden keek. Maar er kwam geen verlossend bericht. Het ijs in Friesland is nog lang niet dicht genoeg voor een elfstedentocht. Het rionhoofd van Sloten is nog niet in staat geweest om het meer over te steken. Sterker nog, het rionhoofd van Balk is door het meer gezakt... Later een reportage vanuit Balk, zoals u hoort, een van de zwakste plekken, dus in de Elsteden ronde. En het grote nieuws van vandaag kwam uit Lausanne. Het Internationaal Sporttribunaal legde wielrenner Alberto Contador een zware schorsing op. The CAS has found that Alberto Contador was guilty of a doping offense was. En de sanction is that. Alberto Contador zal worden suspended voor twee jaar. Een schossing voor twee jaar met terugwerkende kracht voor Contador. Zometeen veel meer daarover. En de opvolger van Avital Zelinger is eindelijk bekend. Guido Vermeulen probeert de Oranje-volleybalsters nog naar de Spelen te krijgen. Hij was bondscoach van Spanje. De afgelopen jaren heel veel ervaring opgedaan in het buitenland. En uh, ja, ik zie een mooie kans nu om die, uh, die zaken toe te passen hier bij het Nederlands team. Verder kijken we vanavond nog uitgebreid terug op de Super Bowl van afgelopen nacht. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Het heeft lang geduurd, maar eindelijk weet de wielerwereld wat het gevolg is van de klembuterol-affaire rond Alberto Contador. De Spanjaard is dus met terugwerkende kracht voor twee jaar geschorst. Hij raakte ook overwinningen kwijt, zo maakte de secretaris-generaal van het CAS Mathieu Reep bekend. It means that all results achieved by Contador from that date will be disqualified including the Giro d'Italia 2011. Furthermore, as he was tested positive during the Tour de France 2010, hij zal ook van dat specifieke event Contador raakt dus zijn overwinning in de Tour van 2010 en de Giro van 2011 kwijt. En dat betekent dat Andy Schlek de Tour van 2010 gewonnen heeft. Edwin Winkels, goedenavond. Goedenavond Gio. Nou, Deze uitspraak dat moet toch een hele grote schok zijn geweest voor de sport in Spanje. Kijk, komt dat door eens een van de grootste Spaanse sporters van de laatste vijf, tien jaar, drie keer de Tour gewonnen. nu dus twee keer, hij raakt er eentje kwijt. Uh, dus elke zomer kijken de mensen toch naar, naar zijn prestaties uit. En uh, ja, als zo iemand uh, zo van zijn voedsel wordt gesloten, dus dat is wat je niet direct zou zien van als een schuldige. Maar meer als een, als een nadeel door de internationale bonden je heeft het erover natuurlijk. De reacties uit de politiek, de Olympische Comité. Dat wat rustig is, zegt van ja, we moeten dit accepteren. We hopen dat hij straks weer de grote kampioen zal zijn. Die hij altijd geweest is. Maar vooral veel metersporters, wielrenners. Die zeggen dat ze het allemaal als vinden. Wat komt er door is aangedaan. Ja, zijn ze boos? Vooral ook omdat de uitspraak van dat sporttribunaal haak staat op de vrijspraak die de Spaanse wielerbond uitsprak? Ja, nou, nou had de Spaanse Wiedelbond hem eerst wel uh, voor één jaar geschorst. Hij is toen tegen in beroep gegaan uh, en is hij al toch uh, onschuldig verklaard. En daarna zijn de UCI met het uh, werelddopingbureau in, uh, in beroep gegaan. Uh, maar ja, hij wist dat het... Uh, een ja, toch ook een groot politiek spel was natuurlijk als, als zo'n internationaal tribunaal uh, zo'n controle niet geldig uh, verklaart of hem onschuldig vindt. Dat, dan komt die hele werelddoping-problematiek op losse schroeven te staan. Uh, en, en... Daardoor is hij de laatste maanden eigenlijk nooit zeker van geweest of hij, of hij ook vrijgepleit zou worden. Misschien dat hij hoopt op een mindere straf, zoals dat de jaar die de Spaanse bond hem uh, had opgericht afhankelijk. Uh, maar ja, hij, hij heeft zelf altijd, zoals veel schuldigen natuurlijk, uiteindelijk voor zijn onschuld gepleit. En, en verwachten zij dat hij altijd door zou vechten tot het eind om die onschuld te bewijzen. Ja, Het is wel weer een flinke smet op de Spaanse topsport. Uh, laten we het even beperken tot fietsen. Net nu Alejandro Valverde bijvoorbeeld weer mag fietsen na een schorsing. Voelden ze zich daar bij jou uh, in hun hemd gezet? Nou, bij de vorige wielrenners die, die, die, die gestraft werden betrapt, was er niet zo'n oprecht. Er waren gewoon mannen die, die duidelijk iets gebruikt hadden. Uh, een ronde in, de, in de Spanje kwijtraken, zoals Roberto Eros bijvoorbeeld. Later valverde die via een Italiaanse omweg uiteindelijk werd gestraft. Daar was wel Dom verontwaardigd over, omdat het ooit te wijs zou zijn tegen hem. Ja, en komt het ook dat het hele debat van... Uh, ja, die flink is, net wat is dat? Dat zijn die 50 picogram klimbuterol... Uh, die nauwelijks in, in laboratoria zijn, zijn na te trekken. Alleen in, in Keulen bijvoorbeeld... waar die controles plaatsvonden... dat vinden ze in Spanje... Dat, dat, dat, dat is zo minimaal. en hij zo zo, is altijd zo schoon geweest... met de rest van de controles. Nooit uh, is ooit iets met hem gevonden. Dus zij ze zeggen, van, dan zou hij het voordeel van de 500 hebben. Maar dat is duidelijk. Het reglement is als je klimbuterol in je bloed hebt... hoe weinig het ook is... Dat is niet een lichaamseigen stof. Uh, dus moet jij, moet jij gestraft worden. Maar zeker de Spanjaarden zeggen dat ze de laatste jaren beter tegen doping hebben gestreden. Uh, we weten dat, dat vroeger hier met, met die dopingdokter van Maniero Flint. iedereen op bezoek kwam toch heel veel gesjoemeld werd in de sport. En, uh, ja, en zo'n geval Contador is toch, toch een stap terug uh, in die strijd weer. Zegt er is veel gereageerd vanuit de Spaanse sport? Heeft Contador zelf al gereageerd? Hey Twee Winkels, dankjewel voor de reacties vanuit Spanje. Um, dat waren dan ook de reacties, laten we maar gemakshalve zeggen... vanuit het kamp Contador. Ze zijn daar in elk geval niet blij met de uitspraak van het CAS. Hier in de studio Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. Meneer Ram, goedenavond. Goedenavond. Was die uitspraak voor u eigenlijk een verrassing? Ik ga niet zeggen dat ik hem had kunnen voorspellen... of van tevoren vertelde dat hij eruit kwam. Maar nee, het is een uitspraak die, die ik helemaal begrijp... omdat hij gewoon aansluit bij de regels. Toch zag het er lange tijd naar uit... dat het allemaal met een sissel zou aflopen voor Contador. De beschuldigende partijen die hadden zelfs het idee... dat het kas enigszins bevooroordeeld was... omdat ze getuigen vanuit de verdediging wel wilden horen... en van de andere kant eigenlijk niet. En nu? Hier blijkt gewoon helemaal niks van. Nee, absoluut niet. Um, eigenlijk heeft in de procedure Contador... elke keer als hij een wens had, heeft hij zijn zin gekregen. Als hij uitstel houdt, dan kreeg hij uitstel. Als die getuigen horen, werden die gehoord. Dus die heeft niets te klagen. Um, en de juiste partij die misschien even leek uh, het onderspit te gaan delven... die is af en toe toch teleurgesteld in hun wensen. U bent de dopingexpert, dus u kan het weten. Uh, heeft hij nou onomstotelijk doping gebruikt of niet?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 De verklaring van het vervuilde vlees, daarvan zegt het Kast... in theorie zou het zeker kunnen... maar we hebben geen vergelijkbare situaties gezien in Spanje... in de afgelopen periode, dus wij vinden het onwaarschijnlijk. Ja, heel onwaarschijnlijk zeggen ze, zeggen ze eigenlijk... want um, ze geven eigenlijk aan dat er gewoon geen aanwijzingen voor zijn... Uh, niet in Spanje en, en ook niet in andere vergelijkbare zaken... Uh, dat er inderdaad zo'n vervuiling is. Uit te sluiten is het niet, overigens vind ik dat ook een correcte uh, vaststelling. Je kunt nooit iets voor 100% uitsluiten... Maar het is vergeleken met de andere mogelijkheden... gewoon het meest onwaarschijnlijk gebleken. Het gekke is wel dat in vergelijkbare situaties... wel uiteindelijk de vervuiling in voedsel, de doorslag leek te geven. Kijk eventjes naar de zaak van die tafeltennisser, een Duitse tafeltennisser. De Mexicaanse voetballers, uh, Rudy van Houts, de Nederlandse mountainbiker. Allemaal vergelijkbare gevallen, allemaal klembuterol... maar allemaal vrijgesproken. Ja, met het fundamentele verschil dat die allemaal um, in de, de periode dat de vervuiling plaatsvond in Mexico zaten. En overigens een vergelijkbare situatie kennen we ook in China. Um, er is heel veel informatie inmiddels beschikbaar waaruit blijkt dat die voedselveiligheid zeker in, uh, in Mexico zo slecht is. Um, dat een serieus risico op dit soort vervuilingen daar bestaat. Uh, Sterker nog, af en toe heb je echt ook vergiftigingen uh, in, in, in die landen. Dus het is echt een andere situatie. Dat maakte ook dat het van begin af aan duidelijk was... dat uh, Contador, als die, uh, laat ik zeggen, die kaart zou gaan spelen... dat hij wel iets had uit te leggen over de voedselveiligheid in Europa. En daar is hij niet in geslaagd. Is het heel flauw om dan te zeggen dat Contador slimmer was geweest... als hij had geroepen dat hij een vervuilde biefstuk uit Mexico had gehad? Uh, dat was op zich misschien iets slimmer geweest... maar dat had hij vervolgens wel moeten bewijzen natuurlijk. Uh, in alle gevallen waar tot nu toe geen straf is opgelegd... is het heus niet zo geweest dat alleen een simpele verklaring... van ik was in Mexico genoeg was. Er moet uh, heel veel overlegd worden. Uh, de zaak waar wij bij betrokken waren... kwamen er ook hotelrekeningen en dat soort zaken op tafel... om echt te bewijzen dat het zo is. Dan had hij een goede kans gehad, maar ja, hij was nog helemaal niet in Mexico. Deze zaak heeft natuurlijk heel veel publiciteit gehad. Dat betekent ook dat heel veel sporters denken van... oh, zou mij dat kunnen overkomen? Heeft u vanuit Nederland heel veel reacties gehad van topsporters... die bang zijn misschien wel dat zij ook eens een keer tegen zo'n vervuiling aanlopen? Uh, dat diep heel erg goed toen deze zaak naar buiten kwam en wat andere zaken. Toen is het lang stil geweest tot vandaag eigenlijk. Uh, nu zie je die vragen terugkeren. Uh, sporters die zich daar ongerust over maken, dat, dat begrijpen we sowieso uh, heel goed natuurlijk. Ja, eigenlijk heb je maar één uh, heel helder antwoord op dit moment... Het argument vervuild vlees gaat niet op. En het gaat niet op als je in Europa geweest bent omdat daar de feiten niet voor zijn. En het gaat niet op als je in Mexico of China komt omdat je dan nou gewaarschuwd moet zijn. Dus het argument heeft eigenlijk zijn kracht nu verloren. En voedingssupplementen? Blijft dat wel een risicofactor? Absoluut. En zelfs een heel serieus risicofactor. Maar dat is wel een uh, gekend risico. Uh, daarmee wil ik zeggen dat een sporter moet weten... Um, dat dat soort risico's er zijn als die zomaar slikt. En of hij moet toch besluiten veilig te slikken... dus uh, alleen maar gebruik te maken van gecontroleerde supplementen, of niet. En anders dan is het toch een kwestie van uh, verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag. En is het wel zo dat u sporters die naar het buitenland gaan... Uh, waarschuwt voor dit soort zaken? Uh, bijvoorbeeld sporters die naar Mexico gaan of naar China... Ja, uiteraard weten wij niet wie op welk moment wanneer precies heen gaat. Dus het gaat niet op zo'n individuele basis. Maar ja, wij proberen de, de hele Nederlandse topsport wat dat betreft... toch voor dit soort dingen te waarschuwen. Uh, zoveel mogelijk direct in persoon. Maar dat lukt natuurlijk lang niet altijd. Uh, dit verhaal heeft de laatste half jaar erg voor aandacht uh, gevraagd. Uh, we hebben er een aantal verklaringen over afgelegd. Er staan dingen op onze website. En we hebben in alle voorleidsbijeenkomsten met sporters natuurlijk aan de orde gehad. Men is gewaarschuwd. Men is gewaarschuwd. En ik hoop ook dat men daar uh, de gevolgen uittrekt. Het is een heel ingewikkeld verhaal geweest. Het heeft ontzettend lang geduurd, veel te lang uh, na het oordeel van iedereen. Uh, en nu komt er dan een rapport van, wat is het, 100 pagina's? Heeft u het inmiddels helemaal gelezen? Um, bijna. Ik uh, ben iets over de 50 pagina's van de 96. Ik heb wel uiteraard uh, eerst gekeken naar uh, de, de uitspraak zelf en de conclusies aan het eind. Wat, wat eigenlijk heel goed naar voren komt, vind ik, is dat wat zo'n... Zo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 Nu is er ook in Nederland nog een reactie gekomen van Douwe de Boer. Een man die ook door de verdediging van Contador in de tijd is ingezet. Hij is wetenschapper. Hij gebruikt een hele mooie uitdrukking. Hij zegt dat het op een politiek compromis op wetenschappelijke basis lijkt. Heeft hij daar gelijk in? Um, nou, ik zie eigenlijk niet wat het compromis is. Uh, dat het op wetenschappelijke basis uh, is, dat is zonder meer waar. Uh, je ziet ook dat daar echt uh, heel nauwkeurig gekeken is naar... Kan dit, kan dit niet. Uh, maar wat is het compromis? Hij heeft twee jaar gekregen, wat gewoon de standaardstraf is uh, voor, voor een, een dopingovertreding. Uh, het compromis had eruit kunnen bestaan dat hij maar een jaar gekregen had, maar daar is geen sprake van. Nou zegt de UCI, er zijn geen winnaars in deze zaak, alleen maar verliezers. Uh, de vlag gaat niet uit. Hoe zit dat eigenlijk bij, nou het WADA, daar kunt u niet voor spreken, maar de Nederlandse Dopingautoriteit gaat bij u wel de vlag uit. Zo van, oké, okay, weer een grote vis gevangen. Oh nee, nee, zeker niet. Uh, hij zou hoogstens dus een beetje kunnen uitgaan omdat er gewoon een uitspraak is. Daar zijn we wel blij mee. Dit heeft uh, gewoon eigenlijk veel te lang geduurd. Overigens om begrijpelijke redenen, maar dan toch. Um, en, en helderheid is altijd beter dan onduidelijkheid. Dus daar zijn we blij mee. Um, het gevoel dat dit nu een zaak is waarvan je inderdaad um, een, een vlag... voor zowel dat ooit zouden doen kunt uitsteken. Nee, het is ook een zaak met... Het gaat om een kleine concentratie, het gaat om ingewikkelde verhalen... Het gaat om... Ook achteraf natuurlijk hele lastige aspecten van hoe gaan we nou dat allemaal recht trekken over de afgelopen tijd. Prijzen terughalen, medailles terughalen, nieuwe ranglijsten, dat, dat zijn natuurlijk rampen voor de sport. Meneer Ram, dank u voor de reactie. Graag gedaan. I'm 20 over 10 op de maandagavond een lekker up-tempo nummer van Do Beautiful Thing was dat. Een van de grootste problemen in de Elstede-route is voorlopig het riviertje De Luts in Balk. Als de tocht al doorgaat, dan zou er zomaar eens een route om Balk heen gelegd kunnen worden. En dat willen ze daar niet. Steven Dalenboud was een dagje in Friesland. Hij begon bij de persconferentie van Elfstedentocht voorzitter Wiebe Wieling vanochtend in Leeuwarden. Goedemorgen dames en heren, het is half tien. Wij willen graag beginnen.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 En met name de kwaliteit van het ijs in die, in die punt van Friesland. We, we noemen dat bijna fondant. Dus als je er met de schaats op gaat staan... zak je door die bovenlaag en kun je ook niet gaan schaatsen. En daar kunnen wij, eh, wat we ook willen... daar kunnen wij geen 16.000 mensen overheen halen. Het moet gaan vriezen. En we gaan ondertussen kijken wat we met die laag kunnen doen... en op welke manier we op een verantwoorde, veilige wijze... we daar toch de situatie kunnen verbeteren. En dat was zo rond de klok van half tien in Leeuwarden. De baas van de LCD-vereniging, Wiebe Wieling, zei dat het pijnpunt lag in het zuiden van Friesland. Zuidwest Friesland ook, waar, waar balk ligt. En daar is Auke Hilkema-assistent Rayonhoofd. En hij krijgt nu net een uur later heel slecht nieuws te horen. Nou ja, die gaan er ook nog wel bij. De veegmachine is door het ijs gezakt.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 En uh, we krijgen een paar nachten goede vast. Nou, dan heb ik er alle vertrouwen in. Maar, uh, zo het er nu op lijkt, dan uh, word je alleen maar negatiever in plaats van positiever. Water erop spuiten, hè? Het oh, zal het helpen? Zou je dan? Ja, zeker wel. Dus ja, die tocht. Heel Nederland heeft het erover. Maar dit is nee, toch wel... ik ben hier is... nog bij vier jaar, dus. <laughs> je ja, heeft niet echt een Fries accent? Nee, maar mijn vader was een Fries. Maar goed, ja, heeft u het trouwens al gehoord? Uh, de, het rayonhoofd is zojuist met een uh, veegmachine ja? door het ijs gegaan. Oh, wat erg. Oh, dat vind ik heel erg. Dus, en hier op die... de LUTS? Ja, op de LUTS. Oh, en nou? Nou, voorlopig geen half toch? Nee, dat dacht ik ook niet. Ah, die komt dit jaar niet. Oh. Nee. nee. Ik heb een uh, zesde zintuig, dus. Nee. Maar hij komt niet. Ja, met de veegmachines werkt dus niet, dat is vanochtend gebleken. En dus heeft uh, Alke Hilkema besloten om iedereen op te roepen zelf te gaan vegen. Ja, we hebben al 100 meter nou gedaan. Dus, uh, nou ja, dus min uh, die anderhalve kilometer, uh, nou, dan uh, gaat het goed, hè? Het is jullie eerder na, als die al het straks wel doorgaat, maar niet door balk. Dat uh, kun je wel stellen, ja. Dat uh, vinden wij niet acceptabel. We gaan er gewoon voor dat hij wel door balk gaat, door de Zuidwesthoek. een van de mooiste stukjes van Friesland. Dus, uh, en beschut, lekker om te schaatsen. Nee, dat gaat zeker lukken. Ik, ik, ik, ik heb er een goed gevoel over. Van, uh, als we zo een beetje doorgaan, dan geloof uh, dan ik er wel in eigenlijk. We kunnen wel even doorlopen. Denk, het denk het hartstikke glad hoor, hier. Ja, dat heb je met ijs hè? Ja, maar ja, dit is uh, van het rare gladde ijs is dit. Het is dus eigenlijk niet uh, normaal. Het is de middag is inmiddels begonnen in Balk. Ja, dat is toch een beetje crisisberaad geweest. Ja. Ook Hilkema. Was het echt een soort van crisisberaad? Ja, ja, ja. We kwamen eigenlijk niet uh, geen goede dingen hebben kunnen afspreken. We hebben een oproep gedaan via Omroep Friesland om uh, vrijwilligers uh, te te krijgen om deze de, dus de luts nu helemaal handmatig schoon te maken. De mannen zijn druk bezig. Ja. ja. De mannen van balk. Ja, daarom dus moeten nog. 50 nou, dus. Nog een vijftig mensen erbij en dan uh, lukt dat wel dat, uh, dat aan het uh, viaduct. Ja. Goed, en als we dan weer de andere kant het, het, het dorp in kijken... dan zien we dat typisch Nederlandse, dat typisch Friese plaatje. Ja. Bruggetjes over de Luts heen. Uh, sneeuw wat aan de kant geschoven is, op hoopjes. Uh, en waar wij nu staan, is echt een beetje van dat gelige prut ijs eigenlijk, hè? Ja, het is vandaan ijs. Hè? En uh, ja, vroeger had je fondantjes. Als je die in de mond stak, dan uh, smolten ze in één keer. En het is in feite hier ook zo, dit ijs ook. Dat, dat, dat smelt gewoon en dat is... Uh, het is niet sterk. Het is gegeven, je moet zwart ijs hebben dan kun je tenminste praten over sterk ijs. En dat is dit beslist niet. En wat gaat u daar aan doen? Wat, wat kunt u nu nog doen? Met, met, met veegmachines werkt dus niet meer? Nee, nee. Dus hoe gaat u dan dit ijs goed krijgen, zodat hier tienduizenden mensen overheen kunnen? Met menskracht. Dus dat, uh, dat moet lukken. We gaan nu het sneeuw eraan verhalen. Kijk, en dan kan het ook weer uh, nou ja, aanbakken. En dan uh, moeten we zien dat er uh, voldoende dikte komt. Maar voor de duidelijkheid, het is niet even zo wat sneeuw aan de kant schuiven. Het is echt dat laagje eraf krassen. Ja, ja. we gaan er straks ook nog een proef doen met een uh, grote machine. Dat is een, uh, waar ze ook uh, de sloten mee uh, schoonhouden, schoonmaken. En dus kijken of dat uh, gaat lukken. Maar dat doen we dus verderop uh, in het Haarstrand. En als ik nu hier uh, ga springen, kan dat? Uh, ik zou het niet doen. Oh god. Nee. maak <laughs> snel het ijs af. Ja, nee, want het kraakt niet. Je zakt alleen maar. <laughs> dus uh, sterkte. <laughs> ik loop ik een paar meter verder. Oké? Okay? Dank je wel. Kommer in kwel dus in het zuiden van Friesland. 20 kilometer naar het noordwesten, daar kon wel volop geschaatst worden. Hinderlopen was het toneel van het Frieskampioenschap kampioenschap voor marathonschaatsers. En Arjan Stroetinga was daar de beste. Met zijn ploeggenoot, Bob de Vries, ging het minder goed. Hij moest voortijdig van het ijs af. We hebben hem aan de telefoon, Bob. Het ziet er niet goed uit, hè? want je bent geblesseerd geraakt aan je knie. Ja, dat is uh, echt uh, heel veel, inderdaad. Ja, want hoe kwam dat? Uh, was dat al een beetje een slepende blessure? Had je er al wat langer last van? Of is dat nou ineens met dat Open Fries kampioenschap uh, gekomen? Nee, het was al een... Uh, ja, het speelde al enkele... Ja, eigenlijk... Al uh, voor de Daar zijn we afgelopen week uh, zijn we daar geweest. En uh, ja, daarvoor had ik er uh, wel eens last van, maar dan was het meestal uh, maar kortstondig. En uh, nou ja, belemmerde het me eigenlijk helemaal niet in de sport. Maar op de wijze, hey, uh, ja toch, toch uh, twee keer 100 kilometer en 200 kilometer wedstrijden gereden. Ik denk dat dat net even de druppel is geweest die de emmer heeft toen overlopen, zeg maar. En nu hebben we er echt wat meer last van gekregen. Wat is het voor een blessure? Is het een kwestie van overbelasting? Ja, ja inderdaad. Het is, uh, zoals het nu lijkt is het een beetje een uh, pay PNP uh, die wat overbelast is. Ja, en het laatste daar vooral aan is dat je, dat je de Dijs-Remedie tegen rust is. En ja, daar heb ik nou eigenlijk helemaal geen tijd voor. Natuurlijk. Dus ja. Ja, dat is het vooral. Ja, het had niet op een ongelukkiger moment kunnen komen. Hè? Want komende woensdag, ja, iedereen die staat er klaar voor, voor het NK op Natuurreis. Jij bent de titelverdediger? Ja, ben je nee, erbij? inderdaad. Ja, nou, daar uh, ga ik nu nog steeds wel van uit. Ik heb. Uh, nou ja, vandaar aan het uh, Fries kampioenschap uh, gereden. En daar was ik eigenlijk eerst ook nog behoorlijk, uh, of wel redelijk positief gestemd. Maar tijdens het schaatsen viel het toch heel erg tegen. Ja, en dan wil je gewoon uh, niks forceren en uh, toen ben ik uitgestapt. Maar uh, nou ja, nou hoop ik alleen... Uh, ja, we zijn nu uh, op, met uh, fysiotherapie en dergelijke bezig... dat het uh, toch nog een beetje de goede kant op gaat... en uh, dat ik gewoon uh, mijn titel kan verdedigen, ja. Bob, er is dit jaar misschien nog één wedstrijd. die toch nog wel een beetje belangrijker is dan het NK. En dat is die Elfstedentocht. Ik bedoel, hou je daar ja. niet een beetje rekening mee? Dat je denkt. laat dat NK maar zitten? Ja, nou, dat is altijd het moeilijke met Natuurreis. Want. Uh, kijk, het is natuurlijk zo. als, als, je, als je zeker wist dat, uh, dat die zaterdag uh, verreden wordt. Dan, uh, dan ga je er wel eens over nadenken, natuurlijk. Maar. Uh,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 Eigenlijk moet je in een natuurreiswinter grijpen wat je grijpen kunt, hè? Ja, dat is gewoon zo. Je moet er, uh, kijk, je moet er gewoon staan als, uh, als het er is. En kijk, dat is altijd het moeilijke voor... Uh, je, je kan het eigenlijk niet plannen. En uh, ja, nu... Uh, ja, daarom komt het, het komt nu zo heel veel omdat Je moet er inderdaad gewoon staan als, uh, als het er is. Als jij aan de start staat, ga je dan wel voluit? Kun je dan wel voluit gaan? Ja, nou, dat is wel... Uh, ik ga wel voluit. En uh, nou ja, we, uh, en of, of ik er voluit kan gaan, dat, dat hoop ik gewoon. Dat, dat, dat moeten we zien. Maar uh, mijn hoop wil wel. Sterkte ermee, Bob. Ja, dankjewel. Bob de Vries, dus twijfelachtig of hij meedoet. Nou, dan is het de hoogste tijd om ook nog even contact te zoeken met Emme. Met Teun Bredijk. Emme is de plek van het NK natuurlijk. Teun, goedenavond. Goedenavond, zie je ook. Het zou een domper zijn, hè? Een Nederlands kampioenschap zonder een fitte titelverdediger. Ja, dat zou wel uh, bijzonder jammer zijn. En dat uh, gun ik Bob niet, nee. nee. We hebben er wel trouwens een nieuwe ploeg bij, uh, lazen we vandaag. Met mooie namen. Mark Tuitert, Erben Wennemars, Jochem Uitenhagen en Arjan Smit. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Ja, er is nog ruimte voor uh, één plaats in de topdivisie. En daar heeft uh, KPN gebruik van gemaakt. Want dat is de sponsor van die ploeg. En die hebben ervoor gezorgd dat deze grote namen allemaal aan de start kunnen staan. Ja, ja. En voor jullie waren er geen belemmeringen, uh, want ik kan me zo voorstellen... Ja, je wilt toch dat aan een NK alleen maar rijders meedoen... Ja, die zich toch bewezen hebben in het marathoncircuit. Nee, Dat klopt, maar uh, deze jongens die rijden dermate hard, uh, daar hebben we een limiet voor. En uh, daar doen ze in ruime mate aan. Nou, jij bent de coördinator marathonschaatsen van de KNSB. Hè? Uh, hoe heeft jouw dag er vandaag uitgezien, daarin Emmen? Ja, geo-overleg, uh, overleg, overleg... overleg uh veel overleg. Alleen maar vergaderen met iedereen. Uh, want moest er wel nog veel gebeuren ook aan die route daar? Nou, dat valt wel mee hoor. We hebben nu een route van uh, zes kilometer. Uh, daar heb ik mensen voor op het ijs die dat uitzetten. Finestraat uh, zijn ze mee bezig. Uh, de baan wordt uh, breed gemaakt. Uh, er moet ook een baan in naartoe voor de scheidschappers en uh, de NOS. Kortom, uh, nou, we zijn hard aan het werk. Veiligheidsdiensten met de gemeente Emmen. Nou, uh, alles loopt prima eigenlijk. En op een parcours. Ja, en zojuist in de uitzending hoorden we met name natuurlijk in Friesland waar de problemen liggen, daar in het zuidwesten. In Emmen, helemaal in het noordoosten van het land, daar, daar zijn weinig problemen. Nou, er is hier, min, er is hier minder sneeuw gevallen, dus uh, ja, het ijs heeft er veel minder last van gehad. Dus we hebben hier uh, ja, voldoende ijsdikte. We hadden afgelopen uh, of zondag, dus gisteren, een ijsdikte tussen de 12 en 15 centimeter. Nou. Het zou een goed vertrekpunt hebben de laatste jaren met NK helemaal niet gaat. Wat is het eigenlijk voor ijs? Is het werkeis of is het echt mooi zwart uh, glijijs? Allebei eigenlijk. Er zitten stukken in uh, wat echt op het gewerkt moet worden. En er zijn stukken die uh, prima glijden. Dus ja, het past bij uh, natuurreizen. Uh, ja, daar gaan we niet over. Uh, ja, dat, uh, wordt er zo in, uh, dat wordt er zo in dat zo ingevroren. Zeg het NK. Dat is dan uh, overmorgen. Um, hoe ziet de kalender er verder uit? Behalve dan die wedstrijd van morgen, waarvan we weten, he, die semi-klassieker op het schild meer. Maar wanneer komen de echte klassiekers? Uh, nou, donderdag hebben we ook een uh, semi-klassieker, dus de ronde van Schaarste en uh, in Friesland. Uh, donderdag vrijdag dan hebben we op het parcours waar we ooit het uh, drie jaar geleden het NK natuurrijden de Oostvaardersplassen. Zaterdag heb ik net bericht gekregen, zou een zuid meer graag een marathon willen organiseren. En zondagmorgen eigenlijk, hebben we de holland venetië tocht. En Kijk, dat is dat. echt een ouderwetse klassieker. Dat is echt een hele mooie. Dat, dat is ook voor het eerst sinds wanneer dat die wedstrijd weer wordt verreden? Ja, goede vraag. Ik denk <laughs> ook in 1997 eigenlijk dat die voor het laatst verreden is. Het zijn wel voortekenen, hè? Dat dat ja, soort ja. wedstrijden gereden kunnen worden. Het zijn voortekenen, ja. Ja. En laten we hopen dat het uitkomt, hè? Ja, want ben jij nu ook betrokken bij die besprekingen daar in Friesland... waar die rayonhoofden iedere keer maar weer praten over de situatie? Ik bedoel, luisteren ze daar naar de coördinator marathon schaatsen? Nee, daar ben, ik niet, daar ben ik niet bij betrokken. Ik ben wel uh, betrokken bij het leiden van de wedstrijd als assistent. Maar uh, dat is een latere, uh, een latere zorg. Nou, dan maar de vraag te vragen. Gaat die toch er komen wat jou betreft? Wat mij betreft wel, en ik denk wat jou betreft ook, denk ik toch? Nou, ik denk het en wel hè. Dat he? betreft heel Nederland, toch? Nou, eerst maar eens even op woensdag dat NK in Emmen, NK op Natuurhuis. En dan zondag dus, dat is het nieuws van dit uur. In ieder geval de Holland Venetie toch. Teun Bredijk, dankjewel. I'll be Harry Rafferty met City to City. En welke steden zou hij nou toch bedoelen? Mooie toepasselijke plaat in dit Elfstedentochtweekje. Deze aanloop na misschien wel de tocht en tochten. We gaan het hebben over volleybal. Guido Vermeulen is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse volleybalsters. Hij moet een einde maken aan een roerige periode bij Oranje. Afgelopen oktober vertrok Avital Selinger als vrouwenbondscoach. En daarna nam technisch directeur Bert Goedkoop tijdelijk over. Hij heeft nu dus Guido Vermeulen aangesteld. En dat is een oude bekende van Goedkoop. Guido ken ik natuurlijk heel lang. Ik ben blij dat we die samenwerking kunnen, uh, weer op kunnen pakken. Jaarlang gewerkt in de jaren 90. Europees kampioenschap 95. En Olympische Spelen in Atlanta. Dat is mijn assistent. Hij is ook perfect doorontwikkeld door overal ter wereld te werken: Verenigde Staten, Spanje, Italië. Bij topclubs. Later Spanje Nationaal Team. Dat is inmiddels een uh, heel ervaren vrouwencoach. En ook een Nederlandse coach was ook van belang. Maar ja, de speelsters hadden ook misschien liever een internationale grote topnaam willen hebben. Nou, dat is Guido inmiddels wel. Het is een internationaal grote naam. Hij heeft in uh, alle grote volleyballanden in Europa gewerkt. En voor mij is het heel erg belangrijk dat we weer een coach hebben... die ook de samenwerking zoekt met andere coaches... zowel in de jeugdopleiding als naar de herenkant. En dat is een grote voordeel weer met een Nederlandse coach te werken. Wat is de les die jullie hebben geleerd over de afgelopen periode met Zeling? En wat gaan jullie nu anders doen met Guido Vermeulen? Oh, dat, ja, er valt elke dag wel een les te leren. Maar af en toe was natuurlijk ook absoluut een topcoach. In dit team staat er uh, erg goed voor. Uh, ik denk dat het voordeel van Giro is dat hij vooral de samenwerking zoekt. Zowel uh, met onze coaches in de talent, talentopleiding. Als de clubcoaches. En van die samenwerking dat moet onze kracht voor de komende jaren worden. Heeft hij een opdracht meegekregen? Uh, plaatsing voor de Olympische Spelen? Plaatsing voor WK noem maar op? Nee, niet direct. We hebben natuurlijk een heel spannend toernooi in... Uh, in april het OKT, OKT 2, dus het Olympisch kwalificatietoernooi richting Londen. Daar ligt een kans, dus met acht sterke teams. En we proberen die kansen groot mogelijk te maken. Niet direct een opdracht. Uh, er zitten wel evaluatiemomenten in, want we willen wat langer werken. En dan bijvoorbeeld het plaatsen voor het EK in 2013. Dat is een heel belangrijk toernooi. Dat zit in september in eigen land, voor een deel. Uh, dat is een belangrijk toernooi, maar dat zijn niet echt uh, de harde eisen. De nieuwe bondscoach Guido Vermeulen stapte kort geleden op als bondscoach van Spanje. Hij was toe aan een nieuwe uitdaging. Vermeulen legt uit waarom hij inging op het aanbod om Oranje te coachen. Namelijk nou, ik heel blij ben om terug te zijn in Nederland. Uh, voor mezelf, voor, het, voor de familie en, en natuurlijk uh, voor het volleybal. Uh, afgelopen jaar heel veel uh, ervaring opgedaan in het buitenland. En uh, ja, ik zie een mooie kans nu om die, uh, die zaken toe te passen hier bij het Nederlands team. Wat ga jij anders doen dan je voorganger? Uh, nog geen idee. Ik ga eerst de komende maand uh, op pad. Iedereen, uh, met iedereen in gesprek. Ik ben heel nieuwsgierig wat, uh, wat de speelsters uh, van alles vinden. Met mensen van de bond, mensen NOC en NSF. Dus ik ga eerst een uh, maand luisteren en daarna ga ik met een goed plan komen. Ja, één speelster heeft al een besluit genomen. Ingrid Visser, die liet al voor de bekendmaking van jou als nieuwe bondscoach weten. Ik, uh, ik stopte mee. Wat dacht jij toen? Ja, ik heb het, het is de enige speler met wie ik contact heb gehad. Want die ken ik nog uit 1994. Toen zijn we samen begonnen bij het Nederlands team. Um, en zij heeft mij verteld dat ze gewoon uh, op is. Dat ze niet meer de energie heeft om zich op te laden voor het OKT. En als zo'n speler met zoveel interlands uh, dat zegt... heb je daar alleen maar respect voor te hebben. En je hebt daar niet om kunnen praten? Uh, nee, dat was ook niet mijn bedoeling. Ik denk dat ze, als zij heel goed als zij aangeeft van uh, dit trek ik niet meer... ja, dan is dat zo. Heb jij in uh, gesprekken met de bond zijn daar bepaalde eisen genoemd van we willen dat je dit gaat doen met het team. We willen dat je dit kampioenschap haalt. Noem maar op. Nee, daar hebben we het niet over gehad. We hebben wel goed gesproken over hoe we gaan samenwerken. Ik ben een coach die graag samenwerkt met, met andere coaches, uh, met de talentontwikkeling, met alles samen. Dus daar zijn heel veel gesprekken over gegaan hoe we het Nederlandse volleybal structureel bij de Europese top kunnen blijven laten houden. Wat is nu het eerste doel? Het eerste doel is het OKT. Ja, dat is natuurlijk het spannendste doel, omdat er nog een, grote kans, of een kans is om ons te plaatsen voor de Olympische Spelen. Um, en een kans is een kans. We zijn een van de acht en daar gaan we voor spelen. Ja, maar jij zegt grote kans. Hoe groot, groot. is die werkelijk? Nou, die, die kans is voor iedereen even groot. De Europese top is uh, heel erg breed. Iedereen kan van iedereen winnen en verliezen. Uh, en dat geldt ook voor het Nederlands team. Wat weet je van dit huidige team op dit moment? Want je hebt ze natuurlijk wel als tegenstander, als bondcoach van Spanje, ben je ze wel tegengekomen. Ja, ik heb dat uh, goed geobserveerd de uh, afgelopen vier jaar. Ik heb een aantal speelsers nog zelf getraind toen ze in de jeugd uh, hier zaten. Um, en dat kan je nou eigenlijk goed zeggen van de buitenkant. Als je daar naar kijkt. Ik wil eerst goed weten wat de processen van binnen zijn geweest... voordat je daar uh, een mening over kan hebben. Maar een aantal speelsers ken je wel beter... dus je zult wel een soort van mening hebben, lijkt me. Nou, ik vind dat ze afgelopen jaar ontzettend hard gewerkt hebben... en een mooie resultaten hebben geboekt. Uh, en het is aan mij om te kijken of ik dat uh, nog een stapje verder kan helpen. Een Beetje jammer dat je meteen een verlofdag moet aanvragen, trouwens. Ja, dat vind ik niet jammer. Ik ben daar uh, er erg zenuwachtig voor. De koorts begint toe te nemen. Ja, want je bent ingelood, hè? Ik ben ingelood en we gaan hem rijden. En gaat hij erdoor? Hij gaat door. Nou, dan weten we wel waar hij het over heeft. Guido Vermeulen tegen verslaggever Maarten tip, hij zal dus ook op het ijs staan als de Elfstedentocht doorgaat. Nou, wij praten natuurlijk in Nederland de hele dag over het wel of niet doorgaan van een Elfstedentocht. In Amerika praten ze over wat anders, over de Super Bowl. Vannacht werd in het Lucas Oil Stadium in Indianapolis de finale gespeeld van de American Football Competitie. Het evenement werd in Amsterdam door een groot aantal liefhebbers gevolgd in een Amerikaans getint café. Bekende en onbekende Nederlanders genoten er niet alleen van de wedstrijd, gewonnen door de New York Giants, maar ook van de halftime show van Madonna. Flooris van Hoorn maakte de volgende reportage. Now, America, time grammy award Kelly Clarkson. Oh, say, can you see? Dat is zo bijzonder aan de superboel. De superboel is bijzonder omdat het, het ultieme einde is van de Amerikaanse voetbalcompetitie. Die, uh, er zijn zoveel goede ploegen in, uh, in de NFL en die bestrijden elkaar uh, bijna op leven en dood. Zo hard gaat het af en toe. Ja, het is het grootste uh, dag in de sport in de wereld. Heel Amerika loopt leeg. Uh, alle mensen die, die verzamelen zich in huiskamers bij vrienden en familie. En, en uh, ja, die, die, die duiken achter de tv vanaf een uur of twaalf uh, middags. Tot en met de wedstrijd die om, uh, om 6 uur, 7 uur s'avonds begint. Ja, het is een kampioenschapswedstrijd. Kampioen worden is altijd mooi. Ja, En dan is, vind ik persoonlijk, een merken voetbal nog wel leuker uh, dan wel om naar te kijken. New York is the visiting team which captain will make the call. And what is your call, captain? The call is tails. And it is a head. Pascal Matla, een van de... Ja, oud-spelers van de Amsterdam Admirals... Amerikan voetbal in Nederland... een aantal jaren terug. Waarom slaat die sport niet aan in Nederland? Nou, ik, denk, ik, pers ik persoonlijk denk... dat het... Uh, uh, wel weer groeiende is. Ik denk dat het uh, dat in de, op dit moment... het niveau van, van de sport... Van, het is een amateursport in Nederland... dat, die, uh, dat, dat het uh, beter wordt. Um, waarom het niet aanslaat in Nederland? Uh, ja, ik denk dat het deels is... omdat het een, uh, een hele ingewikkelde sport is. Als je... Als je op het eerste gezicht naar de tv kijkt en de regels niet kent, dan denk je wel heel snel dat het gewoon een stel dikke mannen zijn die tegen elkaar aanbossen en vechten om een bal. Dat is het niet. Het is, uh, ja, je kan het een beetje vergelijken met levend schaken. Uh, het is een tactisch spel wat heel fysiek is op het veld. Uh, wat heel veel regels, heel veel technieken, heel veel tactieken heeft. En als je, als je die niet snapt, dan is het spel heel erg saai. Aan genieten van onze ESPN Cheerleaders hier zijn ze ontvangen met een tafelapplaus. van applaus. De ESPN Cheerleaders! Chark marketing marketingmanager bij de wereldkampioen, de honkballers. Een Amerikaanse sport. Betekent dat dat je ook de Super Bowl, het merk voetbal, goed snapt? Nou, ja, dat wel. Ik, ik heb drie jaar in Amerika gewoond. Um, nou, en daar ook het, naast het honkbalvirus wat ik al had, ook nog wat de merk voetbalvirus meegekregen. Ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om naar te kijken. Heb je het ook daar leren kennen? Ja, ja daarvoor ken ik ja, een beetje de globale regels en uh, een paar van de teams. Maar ja, als je daar zit, dan word uh, je er bijna letterlijk mee doodgegooid. Kan jij uitleggen wat er gebeurt in Amerika op een avond, de, de avond van de Super Bowl? Uh, alleen de Super Bowl en de reclames tussendoor. En voor de rest staat het leven een beetje, een beetje stil. De National Football League presents de Super Bowl 46 halftime show. We hebben nog eventjes snel wat kleine prijzen weggegeven, dus gaan we gaan kijken hoe het uh, staat met jullie American Football kennis. Dus de eerste die het juiste antwoord aan mij geeft, die krijgt in ieder geval een leuke goodie mee. Voor de hoeveelste keer staan de Patriots in de 21 ste eeuw in de Super Bowl. Voor de hoeveelste keer? De dus 50 keer. Kijk eens. Ze zijn snel... Acteur Kees Geel. Wat is de mooiste film die is gemaakt over American voetbal? Every Guinness Sunday. Ja. El Pacino. Ja, niet alleen door El Pacino hoor, maar ook door uh, de ruksigloosheid van de Amerikaanse sportcultuur En uh, de manier waarop mensen sport beleven in Amerika. Dat is, uh, ja, en dat is eigenlijk denk ik waar, waar echt de topsport over gaat. Uh, als je wint is het fantastisch, dan uh, is het, uh, weet je, dan is het echt, uh, die ene kant is extreem. En als je niet bij de winnaars hoort, dan is het extreem de andere kant op. Duim is het goed. En de New York Giants, gegeven de laatste rechten many in december, zijn de Bowl champs in februari. Een reportage dus vanuit Nederland over die zegen van de New York Giants in de Super Bowl, het American Football, de finale. We praten er even over door met Jeroen Elsoff, onze verslaggever, een man die alles weet van American Football. Uh, Jeroen, nog even echt over de inhoud, hè, over de sportiviteit. Uh, golden de Giants vooraf als de grote favoriet? Nee, zeker niet. Uh, het, als je naar de, naar de echte kennis luisterde ervoor af, dan uh, waren de kansen eigenlijk redelijk gelijk verdeeld. Daar had niemand in december, zoals je eigenlijk net de Amerikaanse commentator ook al uh, hoorde zeggen, niemand een cent voor, wat voor gegeven. Want de Giants hebben echt op het laatste moment zichzelf in de play-offs gevochten in de reguliere competitie door van uh, Dallas te winnen. In de, in echt In de allerlaatste wedstrijd van het reguliere seizoen. Aan het vergelijken met, als je het vergelijkt met voetbal hier in de Eredivisie, dat je op het laatste moment je plaatst uh, voor de play-offs om ja, Europees voetbal bijvoorbeeld. En toen zijn uh, de Giants echt op gang gekomen, is mening gaan gooien, goede defense, goede verdediging. En dat tegenover de Patriots, waar iedereen eigenlijk wel de verwachting had dat ze in ieder geval een van de favorieten waren al vanaf het begin van het seizoen. Uh, dus het is toch wel een verrassing eigenlijk. Ja. Nou, in de wedstrijd keken ze ook nog leek een beetje op de hele competitie. Uh, keken ze ook lange tijd tegen een achterstand aan. Uh, waar zat de ommekeer uiteindelijk? Ja, De ommekeer zat uh, eigenlijk uh, een minuut of uh, twee en een half voor het einde van, uh, van, van de wedstrijd. Toen stond het nog uh, uh, 17-15 voor de Patriots. Manning, de, de quarterback, de spelverdeler van, uh, van de Giants, moest... Uh, op dat moment eigenlijk ver diep in het veld gooien... om uh, verderop te komen, om nog in de buurt van scoringspositie te komen. En dat lukte, een, een pas over 38 yards. Uh, die werd op het uh, randje gevangen door Manningham... die allebei zijn voeten binnen het uh, veld hield. Dat moet bij een merken voetbal om uh, ervoor te zorgen dat het telt... dat de ontvangst geldig is. En ja, dat was de ommekeer in de wedstrijd eigenlijk uiteindelijk... Want door die play eh, kon uiteindelijk eh, ja, New York scoren. En de laatste minuut die nog overbleef voor de uh, Patriots, voor Brady, was niet genoeg om nog terug te komen in de wedstrijd. Het was een bizar einde van deze wedstrijd. Het was zo ontzettend spannend en dat maakt het echt geweldig. Ja, want, ja maakt die spanning het vooral geweldig of was het ook gewoon een hele goede wedstrijd? Want ja, de superlatieven kun je natuurlijk erop loslaten. Het is het grootste sportevenement eh, zo ongeveer in de wereld eh, op één dag. Uh, de Commercie, Madonna erbij. Maar, maar sportief gesproken was het ook inderdaad een hele goede wedstrijd. Ja, het was echt een goede wedstrijd. Met, uh, met uh, uh, in dit geval uh, vooral defensief interessante. Place, zoals we het noemen, om te kijken hoe uh, beide ploegen met elkaar qua gevaar omgingen. Dat maakt het geen hoogscorende wedstrijd, wat je vaak uh, natuurlijk hoort. Uh, mensen die iets minder van de merk voetbal houden zeggen vaak: Nou, als er maar veel gescoord wordt, veel touchdowns. Uh, maar ja, dit kan je als je dan weer naar het voetbal trekt vergelijken met een hele spannende wedstrijd, waarin tactisch heel goed gespeeld wordt en waar. Maar een paar momenten bepalend zijn. En dat maakte deze wedstrijd heel goed. En de Patriots maakten wat foutjes in het begin. Uh, hadden één keer een man teveel op het veld. Uh, gooide Brady, de, de quarterback van, van de Patriots, uh, expres de bal naar een uh, plek waar niemand stond die hem kon ontvangen. Dat mag niet, bij American voetbal. Dat kostte ze twee punten. Ja, en die foutjes zijn ze uiteindelijk uh, ja, duur komen te staan. En daardoor hebben de Giants gewonnen. Jeroen, we moeten het even hebben over die coach, Tam Kavlin. Uh, een bijzondere man, geloof ik, hè? Ja dat, is een, ja, dat is een hele bijzondere man. Maar vooral ook als je nu kijkt naar zijn staat van dienst. Um, hij is al wat ouder. Het is iemand die uh, zeer goed kan nadenken over wat hij, uh, wat hij doet met, met zijn ploeg. Um, ja, die, heeft, ja, die, die heeft alles wat ze in Amerika, waar ze in Amerika van houden, die heeft een verhaal. En dat maakt hem een grote coach. En die heeft nu dus voor de. Uh, ja, voor zijn doen weer de grootste prijs te pakken die hij kon winnen. Ja, hij is ook de oudste trainer uit de geschiedenis... die de Superbowl op zijn naam kan schrijven. Hij is 65 jaar oud. Uh, nog even, die voor die coach is dat natuurlijk prachtig. Hè? De Giants wonnen ook al eerder in 87, 91 en 2008. Wat betekent het voor een club in Amerika om die Super Bowl te winnen? Alles. Ja, dat is echt alles. Dat is... Uh... Uh, ja, dat is de grootste prijs die je kan pakken. Wij, wij, wij kunnen het denk ik in, in, in onze sportcultuur vergelijken... met het winnen van het wereldkampioenschap voetbal. Um, het is echt de allergrootste prijs op sportgebied in Amerika. Ook de, de televisiecijfers wezen het vandaag weer uit. Er is weer een nieuw record gevestigd. 111,3 miljoen mensen hebben in Amerika gekeken naar deze wedstrijd. Dat uh, is nog nooit vertoond. Vorig jaar waren het er 111 miljoen. Dus het is weer iets meer. Het is de allergrootste prijs... Het is iedereen uh, kent je, iedereen kijkt naar je. Ja, het is niet uit te leggen. Je bent uh, onsterfelijk. Hoe laat voor altijd. Het, hoe laat werd het afgelopen nacht voor jou? Voor mij. <laughs> half, vijf, Kijk, half vijf. Kleine oogjes dus vandaag. Ja, ja ik was gisteravond bij, uh, op de locatie waar we eerder een reportage van hoorden. vanavond. Nou, mooi. Mooi feestje. Jeroen Elsoff, dank je wel. Klinkt nu al klassiek. Hoe Fonic Het is van nu, maar het lijkt op een heel oud nummer. Heartbroken heet het... Dan hebben we nog een uitslag. Nee, we hebben geen uitslag. De eredivisiewedstrijd tussen A door Den Haag en AZ wordt overmorgen om 7 uur s avonds ingehaald. De wedstrijd ging zaterdag niet door omdat het veld in Den Haag door de vorst onbespeelbaar was. De KNVB rekent er kennelijk op dat het veld in de komende twee dagen goed bespeelbaar kan, gemaakt kan worden. En de wedstrijd tussen de Graafschap en FC Twente van gisteren, die wordt pas in maart ingehaald. Afhankelijk van het succes van FC Twente de Europa League staat de wedstrijd voor 7 maart of 21 maart... Op de rol. Op beide dagen begint het duel om half zes s avonds. Eén wedstrijd in de Engelse Premier League. Liverpool tegen Tottenham Hotspur 0-0. En dan wordt er volop gespeculeerd over de Elsteden-tocht. Wordt die vrijdag gehouden? Of zaterdag? Of zondag? Of maandag? Voorzitter, Wiebe Wieling van de vereniging De Friese Elfsteden gaf net iets meer duidelijkheid. Nou, die kans dat die vrijdag is, die is uh, vrijwel niet heel. Dat is een echt te kort dag. Dus daar dat kan ik redelijk, uh, redelijk uh, zeker antwoord op geven. En meneer Wieling, is, is het weekend een optie?